Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Bij het militaire geweld in Myanmar zijn vandaag ook kinderen gedood en gewond geraakt... melden persbureau Myanmar Now en de BBC. Onder de gewonden zijn een meisje van één dat met een rubberen kogel in haar oog werd geraakt... en een jongetje van vijf dat door zijn hoofd werd geschoten. In totaal zijn vandaag 114 mensen gedood door het leger...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 Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Letland gewonnen met 2-0. De doelpunten werden gemaakt door Steven Berghuis en Luc de Jong. Nederland staat nu derde in Pool G achter Turkije en Montenegro. Turkije won vanavond met 3-0 van Noorwegen. Voorafgaand aan de wedstrijd maakten de spelers een statement over de mensenrechten in Qatar. De spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst «Football supports change». En vannacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit naar drie uur. In de ochtend is het daardoor langer donker en s'avonds blijft het langer licht. Op 31 oktober gaat de klok terug naar de standaardtijd, die ook wintertijd wordt genoemd. Het weer, vannacht wolkenvelden en opklaringen, blijft droog. De temperatuur daalt naar twee tot vijf graden. Morgen bewolkt, in het noorden af en toe regen, in het zuiden is er kans op meer zon. Het wordt tien tot veertien graden.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 to be yeah perfect it's got